Het is weer een stukje rustiger nu uh, Die Falicius Zandvoort heeft het heeft gezongen. Naast mij zit Gery Rutte. Goedemorgen. Goedemorgen bij Zonneveld. Achter de knoppen staat Thomas de Jong en de muziek is gedaan door Kort uh, Draaien. De redactie Gert van Kuik en uiteraard Gery Rutte zet haar stempel daar bovenop. Uh, wat gaan we allemaal doen het eerste uur? Uh, we beginnen met, uh, met pluspunt, hè? het maandse gesprek met pluspunt. Ada Klarenbeek zit al bij ons. Dan gaan wij, ja, dat is ook best wel heel belangrijk. KWF promotiedag. Het KWF gaat in uh, Koningin Wilhelmina Fonds, het kankerfonds gaat uh, in september beginnen <coughs> met een collecte. Uh, collecten hier in Zandvoort. En ja. daar moeten allerlei, allerlei mensen voor nodig. Maar goed, Mirjam van Ewig gaat ons er alles over vertellen. En wij sluiten het eerste uur af met ja, de status van het nieuwe... ...HDMZ-museum hier in Zandvoort... Uh, dat is, gaat nog niet open, maar daar zal Anne-Marie Anne Sensen, directeur van het museum, gaat ons daar uh, vertellen hoe de stand van zaken is. Ja, ik loop er wel met. eens langs, ziet er mooi uit. Tussendoor feliciteren wij de voorzitter van ZFM, Mike Koop, met haar verjaardag. En dan gaan wij door Mike. naar het tweede uur. Erik Weijers vertelt ons hoe het was bij de Max dagen. Uh, we gaan ook weer op naar de wandelvierdaagse. Martine Joustra en Ankie Miesenbeek vertellen ons daar meer over. En dan is er natuurlijk de gekte over allerlei uh, uh, prijzen van hotelkamers, pensions, blokkeringen enzovoort. En Floris Faber, eigenaar van dit prachtige hotel, komt ons daar wat over te vertellen. Tegenover mij zit Ada Kladebeek en zeer goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, je hebt een aantal punten uh, aangedragen die je wilde bespreken. En zelf uh, heb je een aantal dingen naar voren geschoven, waaronder oog voor elkaar. Ja, dat klopt. Vertel. Ja. Oog voor elkaar, dat is... Uh... Op zich is dat een bijeenkomst die wordt georganiseerd op vrijdag 28 juli. Daarvoor, uh, die bijeenkomst is eigenlijk voor alle vrijwilligers in Zandvoort. Dus die zullen daarvoor ook uitgenodigd worden. En uh, ja, die gaan met elkaar in gesprek onder leiding van mijzelf en een collega, en een collega van het Sociaal Wijkteam over wat kun je nou als vrijwilliger uh, zien bij mensen... wat zien jullie bij uh, mensen waar jullie op bezoek komen... waar jullie je zorgen over maken of waar jullie je vragen over hebben. En wat doe je daarmee? Nou, die bijeenkomst die is speciaal voor vrijwilligers. Maar daarnaast is het natuurlijk eigenlijk... het oog hebben voor elkaar is niet alleen iets voor vrijwilligers... maar eigenlijk voor ons allemaal als mensen in Zandvoort... en mensen die in een dorp bij elkaar wonen. Dus daar wil ik eigenlijk wat aandacht aan besteden. zeker. Met z'n allen. En zijn hebben voor elkaar. Ja, vrijwilligers alleen van Pluspunt of alle vrijwilligers? In, nee, het zijn het, in, in, in het alle Zandvoort. vrijwilligers. Okay. Ja, dan ja, dan is, dan is dat Pluspunt veel. te klein. Is... <laughs> nou ja, weet je, je weet nooit hoeveel mensen er komen. Nee. Dus uh, er wordt gevraagd aan de mensen om zich op te geven, zodat wij een beetje weten hoeveel mensen er komen en ook weten hoeveel begeleiding we moeten inzetten of hoe groot we de tafels moeten maken. Maar het is, het is dus wel duidelijk dat het niet alleen. Uh, uh, ja, moeilijke zorg- en hulpverleners zijn in, in mantelzorg, maar voor alle vrijwilligers. Ja, ja. Dus als iemand uh, ja. vrijwilliger is bij de voetbalclub en hij wil daar wat, uh, wat kennis op doen, dan kan hij gewoon komen. Nou ja, van, uh, Pluspunt werkt samen met het vrijwilligersinformatiepunt en vanuit daar worden alle uitnodigingen gestuurd. Okay. Maar mocht je de uitnodiging missen en toch er mm -hmm. graag naartoe willen, ja. vraag nou, dan even leuk. na bij Pluspunt, zou ik zeggen. Heel, heel Let, merk je dat, ja. dat, dat mensen uh, minder oog hebben voor elkaar? Of is het een setje van jongens, uh, let eens op? Nou, het is eigenlijk meer een setje van let eens op. Want uh, wij merken bij Pluspunt, maar ook in het Sociaal Wijkteam. Ik werk ook in het Sociaal Wijkteam. Dat we soms ook wel signalen krijgen van, van buren. En dat we daar eigenlijk gewoon hartstikke blij mee zijn. Van mensen die oplettend zijn in hun omgeving. En ja, wat we eigenlijk ook willen benadrukken... is dat het allemaal niet zo heel ingewikkeld hoeft te zijn. Let gewoon een beetje op elkaar. Uh, vaak weet je in de omgeving waar je woont wel een beetje hoe mensen zich gedragen. Je kent de patronen van mensen. Uh, uh, ja, je weet wat ze normaal gesproken doen. En daardoor kun je ook veranderingen zien. Soms in mensen, in hoe ze zich gedragen. Maar ja, bijvoorbeeld... Of je ziet ze een tijdje ja, niet. een tijdje niet. Dat kan ook. En ja, als, als gewoon bezorgd iemand met oprechte belangstelling kun je altijd vragen bij iemand of desnoods een keer aanbellen van buurvrouw, ik heb u al heel lang niet gezien, hoe gaat het met u? Dat hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Nee. Ja. Is dat, uh, als je nou niet, niet aanbelt bij die buurvrouw, of kan je dan bij jullie terecht? Dat kan. Bij het dat kan. Ja, dat kan. Kijk, stel dat je zegt van uh, ik vind het moeilijk om te doen of ik vind het lastig om te doen. Of ik weet niet hoe ik het moet doen. Maar dit en dat is wel wat ik zie en ik maak me daar echt zorgen om. Dan kun je altijd bij ons terecht. Dat kan. Ja. En uh, gebeurt ja, dat ook aan. Dat gebeurt, ja. dat gebeurt. Mm -hmm. ja, ja, er zijn wel mensen die uh, bellen over of, of die langskomen over buren waar ze zich zorgen over maken. Uh, en dan uh, wat wij dan doen is kijken of iemand bijvoorbeeld bekend is bij ons. Want soms kennen wij mensen al vanuit het sociaal wijkteam. Ja, ja. En uh, nou dat is alleen maar prima als mensen dan ook nog een extra melding doen. En soms kunnen we met mensen in gesprek gaan van nou, iemand is al bekend bij ons. Mm -hmm. En we proberen die persoon te helpen. Ja. Oké, okay, ja, de mooi. uitnodiging is voor vrijdag 28 juni van 1 uur tot half 3 in de Blauwe Tram. Ja. En die is voor alle vrijwilligers en het thema is ook voor elkaar. Ja, nou, dan hebben we dat gezien. Nou ligt hier ja. voor mij een folder van de gemeente Haarlem, ja. waar ik ook graag Gemeente Zand had zien, nou, gezien. Nou, ik moet zeggen dat uh, hadden wij als Sociaal Wijkteam ook heel <laughs> graag gezien. Dus zo gauw wij de folders kregen, <coughs> hebben wij gelijk gezegd: wij missen de Gemeente Zand voor het Dus maar, graag volgende keer erop. Ja, maar deze folder is inderdaad ook voor. Uh, maar de inhoud uh, de is de inhoud. ook voor de, voor ja. de mensen van de Haarlem. Ik heb Zandvoort. twee verschillende. Ja. Ja, ja, ja. Uh, hulp ja. nodig, maak er melding van omdat u zich zorgen maakt om iemand anders. ze sluit een beetje aan bij ook voor ja. elkaar. Maak ja. er melding van. Ja. Uh, er staan ontzettend veel telefoonnummers in. Ja. Uh, is dat iets wat jullie gaan verspreiden? Of kan, kan iedereen dat zo halen? Uh, op dit moment ligt er een heel stapeltje bij het Sociaal Wijkteam zelf. In, de, in Noord bij de Vlemingstraat Er liggen er ook uh, in de Blauwe Tram. En er liggen er een aantal op het gemeentehuis. En het is inderdaad een hele uitgebreide folder... Uh, waarin ook tips staan van uh, wat je kunt doen, uh, maar ook bijvoorbeeld van ja stel dat je uh, be voor bepaalde dingen moet je naar de politie toe, moet je niet ja. naar het sociaal wijkteam toe. En stel dat je uh, ziet dat het niet goed gaat met iemand en je weet dat er een hulpverlener komt, mm -hmm. kijk dan of je in contact kan komen met die hulpverlener, dan hoef je niet naar het sociaal wijkteam ja. te komen. Um, dus op die manier kun je zelf ook uh, wel de goede richting al opgaan met deze tips. Ja, ja dus mocht iemand uh, wat meer informatie over hebben, hoe, hoe ga je om met iets wat je signaleert, kan je deze folder halen bij het Sociale Wijkteam en waarschijnlijk wordt die door heel uh, Zandvoort verspreid. Ja. Dan hebben we nog wat activiteit in, uh, in Pluspunt. In, ja, ja. Nou, waar ik uh, even om te beginnen de nadruk op wil vestigen is dat uh, woensdag 5 juni de feestelijke afsluiting is van het seizoen van het Alzheimer Treffpunt. Elke maand uh, is er een Alzheimer Treffpunt en het wordt in juni altijd feestelijk afgesloten. Dus dat is 5 juni vanaf kwart over zeven en deze keer is het in de blauwe tram. Dus onthoud dat. En het thema is muziek en bewegen. Ja. Nou, wat is er feestelijker dat dan muziek mooi, en bewegen, ja. zou ik zeggen. Juist ja, hartstikke leuk. Uh, dan heb ik nog iets meegekregen van het jongerenwerk. Ja. Uh, namelijk dat er op maandagmiddag 3 juni een open middag is voor alle groepachters in het jeugdhonk. Uh, dat jeugdhonk is in de blauwe tram. En dat is tussen 3 en 5 uur. En ook de ouders zijn welkom, zodat die kunnen zien waar hun kinderen uithangen ja. als ze naar het jeugdhonk gaan. In een prachtige ruimte boven ja, in de bouwtrem. Ja, ja, klopt. Eerste. Ja, met, met allerlei, met een lekkere hangbank ja. en tafels. Ja, heel leuk. En er kan van alles, tafeltennis geloof ik, van alles kan er gebeuren. En dan wil ik nog de aandacht vestigen op het kinderkamp dit jaar. Dat is in juli van 15 juli tot en met 19 juli. Het is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen. Juli of was het hè? Juli. Juli. Ja, ja. Juli, echt in de zomervakantie. Ja. Of dat het voor de kinderen gewoon goed is om een weekje tussenuit te gaan. Hoe, uh, hoe kunnen uh, kinderen zich daarvoor opgeven? Nou, ik denk dat heel veel kinderen Rens wel kennen. Rens Wit van, ja. van Pluspunt. Als ze daar contact mee opnemen, die kan ze er alles over vertellen. En, uh, en ook de ouders kunnen bij Rens uh, navragen hoe en wat. Goed, dan ga je uh, op jeugdkamp 15 tot 19 juli. Ja. En je kan je dus nu al uh, opgeven bij Pluspunt, bij Rens. Ja, bij Rens, ja. En dan tot slot heb ik een prachtige folder voor mij liggen van zomeruitjes die georganiseerd worden. Dat is nieuw hè Ada? Ja. Ja. Ja. ja, en vooral uh, ook Het is dat wel Dat, een fraaie folder, dat, dat voor de hele zomer eigenlijk al gepland zijn. Ja. Dus ik zou eigenlijk iedereen die zin heeft om van de zomer iets leuks te doen... Uh, Adviseren om die folder op te halen. Het varieert van dingen binnen Zandvoort, uh, lezingen, activiteiten en naar het strand, maar ook uitstapjes buiten Zandvoort. En de eerste die. Ik, ik zie er één omcirkeld. Is, ja, is, dat een, is dat een hoogtepunt? Nou, dat is de, dat is de eerste die eruit <laughs> okay, komt. Dus dat ja, lijkt me het handigst, ja. want als ik over Augustus ga vertellen, dan. Nou, ik, ik, ik, het onthouden. zijn er zoveel dat het je misschien er... een paar highlights hebben. Nou, hebt. Nou, dat zijn dingen die moet je doen. Om te beginnen heb ik uh, met de oude NZH-bus naar het oh. NZH-museum. In Haarlem. Leuk, leuk. Mensen worden echt met een oude bus opgehaald bij Pluspunt. En dat is op donderdag 6 juni in de middag. Dus dat lijkt me ontzettend volgende leuk. Week, dus niet, die week daarna is dat. Week. Ja, de, de week daarna, ja, ja, ja. Nou, wat ik bijvoorbeeld ook zie is een workshop fotografie. Dat ja. is uh, drie keer een korte cursus. Dus hmm. misschien leuk voordat je op vakantie gaat om dat te doen. Um, even kijken, ik zie Midget Golf staan, ik zie een scootmobieltocht staan, ik zie Groenendaal staan. Ja. Speeltuin. Speeltuin. Nationaal, ja. Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het, uh, het is een hele folder. Ja. Is die folder uh, uh, verkrijgbaar bij Pluspunt? Bij Pluspunt en hij ligt bij ook de in de blauwe tram, blauwe tram natuurlijk. Okay, nou, ik zou ja. hem zeker ja. gaan ophalen, uh, want het is van uh, jong en oud zie ik erin staan. Ja. Leuke dingen. Ja. Zomeruitjes, ga de folder halen. Uh, mocht je informatie hebben, kan je uiteraard bij Ada terecht. Ja, nou ik zou gewoon naar pluspunt ja. gaan. Want uh, de, bij de balie ah, weten ze ja. er alles van. En ook wie er het meest van af weet. Ja, mooi. Ik denk dat we alles uh, besproken hebben wat er te bespreken ja. valt. Ik vind het een prachtig folder. En, uh, ja. ik ben ook, vind, dit vind ik ook belangrijk, ook voor elkaar. Ja, ja. Dus uh, mensen die een ja. beetje willen kijken wat er zo om je heen gebeurt... Signaleren uh, of er iets mis is in de buurt. En ook nog, voor elkaar. En nogmaals de vrijdag. uitnodiging: van laten we dat allemaal doen. Ja, ja. ook gewoon ja. Maar wil je er wat meer van weten? Kom dan ja. vrijdag 28 juni tussen 1 en half 3 in de Blauwe tram Graag van tevoren opgeven. En er zijn opgeven. En ja. Dat is dan op. Dit is het telefoonnummer van de Blauwe tram 023 30 40 700. En anders vind je het telefoonnummer wel bij het Sociaal Wijkteam. Ja. Um, haal de folders op. Kom bij de uitnodiging kijken. En Ara, ontzettend bedankt voor de komst. Ja, Dank graag gedaan. Anda. Ja. Yes, You choose to play the part Het tweede gedeelte van Goedemorgen Antwoord, uiteraard weer uit Hotel Hoogland, gaat over KWF. <coughs> en dat heet Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding. Ja. Het is een mondvol, maar het gaat eigenlijk gewoon over kankerbestrijding. Ja. Uh, daar is een boel voor te doen. Er is heel veel onderzoek nodig om dat toch een keer goed boven water te krijgen. Zeg even Mirjam dat Mirjam. Ja, ja dat, die, die kom ik aan. Ja. Mirjam van Ewijk zit tegenover ik word gelijk aangepot. <laughs> en ik maar inleiden. Maar goed. Tegenover mij zit Mirjam van Ewijk en die uh, is bij verbonden aan KWF. Hoe ben jij daarbij verbonden? Nou, ik ben uh, ook gewoon een vrijwilliger. Ik denk uh, tien jaar geleden toen uh, hebben ze mij gevraagd om, uh, ik had me aangemeld op de site van KWF, om uh, de organisatie over te nemen van een meneer die dat al heel lang deed. Dus uh, dat uh, heb ik gedaan. Uh, en de organisatie houdt in dat uh, Zandvoort is verdeeld in vijf wijken. En die vijf wijken hebben vijf wijkhoofden. Mm -hmm. En die uh, hebben een aantal, meestal tussen de 15 en 20, uh, collectanten onder zich die, uh, die gaan collecteren. Dus ik zorg dat alle materialen bijvoorbeeld komen. Uh, ik verspreid ze dan over de wijkhoofd en zij verspreiden het weer over de collectanten. En natuurlijk uh, achteraf het, uh, het tellen van het geld en, ja, ja. en dat soort dingen. Dat hoort er ook allemaal bij. Ja. En wat doet een wijkhoofd? Wat, wat is de functie van een wijkhoofd? Uh, een wijkhoofd heeft dus uh, iets van 15 tot 25 collectanten onder zich. En uh, die collectanten... Uh, of worden dus, Oeh. <laughs> die, die worden voorzien van materialen van hun bussen, van de collectantenpasjes en uh, de route die ze moeten lopen door de wijkhoofden. Um, dus voor de collecte hebben ze contact met het wijkhoofd en na de collecte komen zij met de bus naar het wijkhoofd, tellen ze samen mm -hmm. wat er in de in de bus zit en dat wordt dan verzameld bij wijkhoofden en uiteindelijk Ongeveer een weekje later, dan haal ik uh, uh, alle, al het geld weer op en dan wordt het uh, gestort uh, bij de bank. Oké. Okay. Dus, uh, uh, en dan, en dan mm. heb je nog een aantal verantwoordelijkheden uh, richting KWF, natuurlijk, uh, uh, administratief. Ja, ja, ja. Mm. ja, het, verantwoordelijk, ja, het, gaat ja over, het gaat over ja, geld. Ja, he, ja, nou. ja, ja, ja. Hoe is de stand met de wijkhoofden? Nou, die is uh, helaas niet zo goed. Er horen er vijf te zijn om het hier in Zandvoort goed te doen. En uh, er zijn er nog maar twee over. Dus wij zijn dringend op zoek naar uh, drie mensen die iets meer zouden willen doen dan alleen collecteren. We zijn ook dringend op zoek naar collectanten trouwens. Maar uh, ja, wijkhoofden, uh, ja, dat is toch ook heel belangrijk, want uh, als die er niet zijn dan... Uh, dat is een beetje ja. de aansturende factor. Ja, precies. Ja, ja, ja. Um, dus, um, ook collectanten? Ook collectanten. Hoeveel collectanten ja. heb je nu in Zandvoort? Ongeveer? Uh, we hebben er rond de, rond de 75. Dat is best ja, wel wat. Dat is veel. Dat is best wel wat, ja. maar we hebben er wel nog wel zeker... Um, nou, het zou niet verkeerd zijn als we oh. er nog 50 bij zouden hebben... Dan zitten ja. op 125 ja, uh, mensen die ja. met de bus rondgaan. Ja, ja, ja, ja. Um, ja. De laatste jaren zijn er steeds minder collectanten. Uh, het zijn heel veel oudere mensen die, deden die gestopt zijn. Mm -hmm. Vanwege gezondheidsreden of omdat ze het al lang genoeg deden. Of een andere reden, maakt niet uit. We zijn blij met iedereen die het een jaar wil doen. Um, je merkt dat de, de jongere mensen vaak heel erg druk zijn. Maar... Ja, laat zei iemand tegen mij. Wij stonden hier een paar weken geleden ook om collectanten te werven voor Albert Heijn en de Vormer. En ze zei, ja, ik doe toch mee. Ik heb het wel druk. Maar ja, ze zeggen altijd dat mensen die druk hebben altijd goed kunnen plannen. Dus uh, het, zou fijn, het zou fijn zijn als mensen een paar uurtjes zouden kunnen inplannen. De eerste week van september om, uh, ja, om met die collectebus langs de deuren te gaan. Hoe, uh, hoe, hoe doe je dat? Uh, Maak jezelf je uren. Plan jezelf je straten in. Of moet dat binnen een bepaald... Uh, uh. Het is natuurlijk de hele week. Ja. Dus mag je zelf uitkiezen. Of je maandag of dinsdag. Of, uh, of ja, verspreid over de hele week. Ja, in principe is de, de, de route. Uh, die moet natuurlijk georganiseerd worden. dat niet dubbel gelopen wordt. Mm -hmm. Dus we proberen wel zoveel mogelijk collectanten in hun eigen buurt te laten lopen. Uh, maar dan, ja, op dat moment dan krijg je die route. en dan mag je dus uh, als collectant zelf weten. of je maandag, dinsdag, woensdag. Uh, of alle drie de, alle, de hele week gaat. Uh, dus uh, dat, dat is aan, aan jou. Dat, uh, en, en als het. Uh, als het maar lukt één ja. avond en het is niet helemaal gelukt... ja, dat is uh, liever dan als dat het helemaal, helemaal niet heet, gebeurt. Ja. Ja. Ja. Dus is er ook een vaste plek waar je, uh, zeg maar, in het dorp... dat je dan daar een vast iemand neerzet? Wat, wat wel eens gebeurt met het Legere Seils bijvoorbeeld? Of, uh, bij de supermarkt? Uh, of bij, de supermarkt uh, bij, het, of bij het Kruidvat uh, staat, oh, uh, okay. staan altijd uh, bussen. Mm -hmm. uh, dat is de enige vaste plek in Zandvoort. Okay. Ja. ja. Uh, je ziet... Bij een aantal uh, instellingen ook al dat je uh, kan pinnen en, en, en overmaken. Gaat dat bij KWF ook gebeuren of blijft het de traditionele bus? Uh, er is een proef geweest. Um, en die uh, met, met pin, met pinbussen. En dat is eigenlijk uh, um, besloten om daar niet meer verder te gaan, omdat het veel te prijzig is. En nee, ik. Je moet dat betalen natuurlijk. Ja, en ik heb begrepen dat ze nu met QR-codes willen gaan werken. En dat dat dan de toekomst wordt. Ik weet niet precies hoe dat dan in zijn werk gaat. Kan met je telefoon, kan je dat ook misschien ook doen? Ja, dat denk ik dan. Nee, dat zit bijvoorbeeld bij de ING. En dan kan je via een QR-code, je je eerst een bedrag in. En dan wordt het gecheckt met de QR-code en is je gelijk bevestigd. En dan heb je gedoneerd. Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Dus dat is een... Ja, je merkt wel heel heel veel ook nu dat uh, je aan de deur komt en dat mensen zeggen van ja ik heb geen klein geld nee, nee. Of, uh, of ik ben al donateur dat is natuurlijk heel erg ja, goed <laughs> dat, uh, uh, maar ik heb geen klein geld dat hoor je heel veel ja. dus uh, ja, daar zou het een goede oplossing voor zijn Je hebt ook veel mensen die uh, vaste donateur zijn die, uh, ja. Ja. Ja, die dan een bedrag dat is voor de dan wel een beetje teleurstellend als ja. je hoort ik ben wel lid ja. ja, nou ja, ja, maar ook wel weer goed om te horen dat er toch nog ja, wel heel veel mensen zijn, donateur zijn. Ja. Ja. Eerste week van september. Ja. Dringend uh, op zoek naar hoofden, wijkhoofden. Ja, wijkhoofden. Ja. En bij wie kunnen de wijkhoofden zich aanmelden? Ze kunnen zich aanmelden of op de site, gewoon via de site van de KWF. Dus kwf.nl. Uh, ze kunnen ook een uh, uh, e-mail e naar mij sturen. Uh, mm -hmm. Dat is... Uh, ja, moet ik hem uh, noemen? Ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, Mirjam.ewijk. Dus m i r j a -M E w i -J k at gmail.com En dan, uh, dan gaan wij... Uh, ja, als de aanmelding komt, dan gaan wij kijken bij, welk, bij welke wijk de collectant het beste, beste past. <coughs> en dan neemt de desbetreffende wijkhoofd contact op. En nieuwe wijkhoofden, dat, uh, dat is natuurlijk iets waar ik uh, mee uh, in gesprek ga. Ja. Ja. En die krijgen ook uh, natuurlijk goede instructie wat er allemaal moet gebeuren voordat het uh, ja. In ieder geval zoek is. je beide. Ja. We beide. Voor We uh, beide. wijkhoofden ja. en collectanten. Uh, ja. een, een heleboel collectanten. Dus mensen die het heel erg druk hebben en goed kunnen plannen... die zijn die. van harte welkom. <laughs> welkom, ja. <laughs> en mensen die ook veel tijd hebben, zijn ook welkom. Iedereen is welkom. Uh, ja. Maar ook van alle leeftijden, hè? Maakt van alle leeftijden. Uit, nee. Het maakt niet nee. uit. Nee, van alle leeftijden. Noem nog één keer je uh, contactpunten. De KWF.nl. Ja, www.kwf.nl. Via de site kun je aanmelden. Uh, je kan ook rechtstreeks naar mij mailen. En mijn e-mailadres is Mirjam.Ewijk@gmail.com. Dus m i r j a me w i j Oké, okay, nou hartelijk dank ja. voor de uitleg. Uh, ik hoop dat je ja. voor de eerste week van september dit allemaal rond hebt. En dan inderdaad vijf wijkhoofden hebt en 125 collectanten. <laughs> ja, ja, dat hoop ik ook. Ik wil jullie ook heel erg bedanken dat ja. ik uh, ja, dank. de mogelijkheid had. wel. We zijn uh, uh, uh, aan ons een laatste onderwerp van het eerste uur uh, zijn we bezig en uh, voor ons hebben wij uh, Anne Marion Sensen, uh, beoogd directeur van het, ja, het HdMZ Museum en zeg even wat HDMZ betekent. Ik weet, Zandvoort is het laatste in de zet. Dat weet ik wel ja, zeker. En de MS Museum. Ja, dat klopt. Nou, ja, dat, uh, daar mag ik eigenlijk helemaal niks over zeggen. Nee? Wow. Um, Tuurlijk. <laughs> HD uh, zijn de initialen van de uh, partner van de initiatiefnemer. Oh. Zo ver kan ik oh, zeggen. Niet, en hij okay. wil het pas, de initiatiefnemer, die wil het pas bekendmaken als, als het museum open gaat. Oké, okay, dus dat ja. is nog eventjes... Ja. Uh, ja. Ja. Ja. Dan ga ik die geruchten niet zeggen, want anders komt het al. het dus ja, ja, precies. Ja. Maar ik, <laughs> maar mag ik, het mag ik begrijp jouw geheim aanslijnt. Aanslijnt. ja Ik mag het, ik, ik, ik, moet, het, ik moet me daar aan houden, helaas. Ja, nee, ja, nee, ja, nee, natuurlijk. Ja. Ik begrijp wat ik begrijp. Ja. Nou, goedemorgen Anne Marion. Vertel hoe is de stand van zaken van het museum op dit moment? Uh, nou, we hebben twee weken geleden is het museum Casco opgeleverd. In ieder geval de bouwkundige gedeelte. Uh, en dan over twee weken wordt dan, of eigenlijk, ja, over twee weken ongeveer wordt dan ook de technische installatie wordt opgeleverd. Uh, we zijn op dit moment bezig met het interieur. Uh, er is een, um, een partij uh, uit Nieuwegein, een meubelmaker eigenlijk. Uh, Planemos is daar bezig om, uh, om de meubels uh, neer te zetten. Een groot gedeelte, gedeelte staat al. Er zal nog een gedeelte komen in augustus. Uh, dat willen we eigenlijk zo laat mogelijk doen, omdat het gebouw nog eigenlijk uh, vrij vochtig is. Um, dat is niet goed voor de vitrines die, ter, die er te komen staan. Dus dat uh, hebben we helemaal naar augustus nu getrokken. Hoe komt dat dat het vochtig is, het gebouw? Het uh, stukwerk, het is natuurlijk helemaal gestuukt. Okay. Um, en sowieso, eigenlijk alle, alle nieuwe gebouwen zijn altijd heel erg vochtig. Oké. Okay. Um, en dat kan, ja, dat kan wel tot drie tot zes maanden duren tot het vocht er helemaal uit is. Het ligt heel erg aan de weersomstandigheden. Uh, en aan, uh, aan het stoken. Als het inderdaad wordt gestookt, als het op temperatuur komt, dan gaat het vocht eruit. Niet te snel, hè? Ja, dat valt namelijk weer van de muur af. Ja, nee, nee. Oh, nee je precies. Moet, ja, er heel, je het, moet er ja, heel veel Ja, ja. In. ja oh, dat wist ik niet. Dat helemaal. klopt, ja, je mag het niet. Je moet het, je moet het gewoon op een normale manier stoken. Je moet het niet meteen... Uh, want dan, uh, dan krijg je overal scheuren en dan ja. wordt het één grote puinhoop. Ja. Dus dat kan niet. Dus dat, uh, en het zal sowieso zullen er veel krimpscheuren zijn in het mm -hmm. eerste jaar. Maar uh, ja, dat is altijd zo. Maar het is natuurlijk een nieuw gebouw. Ja, maar dan moet je dus... Uh, uh, met muren en stukken moet je voorzichtig zijn. Uh, je hebt dat doorgetrokken naar augustus? Zo een beetje? Ja, we hebben nu net uh, september uh, zal het waarschijnlijk worden. Uh -huh. uh, ja, uh, dus als we in augustus gaan inrichten, als het, de laatste vitrines dan worden geplaatst... dan kunnen we eigenlijk alle, alle, alle, alle collectie, kan daar naartoe verhuisd worden... Um, en dan, uh, ja, dan, dan moet je natuurlijk ook proefdraaien. Je moet natuurlijk de, de vrijwilligers moet je inwerken. De, alle kassystemen moeten natuurlijk allemaal doen. Eigenlijk alles moet het doen. Ja. Um, en uh, we hebben het nu eigenlijk gepland op half uh, september. Ja. Maar we zijn heel erg afhankelijk nu. Want ik kan nog eigenlijk helemaal niks plannen. Hè. dat is het vervelende. Ik kan nu al een datum prikken. We zijn heel erg af, af, afhankelijk van de gemeente. De gemeente Zandvoort. Omdat de omgeving rond het gebouw is nog helemaal niet ingericht en dat zou op zich niet zo'n probleem zijn, want dan kan je eigenlijk gewoon natuurlijk wel open. Waar het niet dat aan de achterkant zit een, een nooduitgang, uh, ongeveer een meter boven de grond. Waar zit die dan? Richting... Uh, wat is de Willemstraat? Ja, dat is de Willemstraat volgens mij, ja. ja. En uh, daar is uh, aan de zijkant zit in ieder geval ook een, een taluut komen voor, voor, om het depot bereikbaar te maken. Mm -hmm. En aan de achterkant van het gebouw uh, zit een nooddeur. En die moet je ook, die moet, die moet ook gewoon toegankelijk zijn. Die moet daar, ja. die, daar moet je dus kunnen het gebouw kunnen verlaten bij nood. Mm -hmm. En uh, daar moet dus ook nog een talud komen. Een trapje. Ja, nou ja, het is er komt een trapje en er komt echt ook een talud. Want het is ook meteen er zit daarnaast zit, naast de nooddeur zit de leveranciersingang. Um, en ja, er zit ook, komt ook nog een vetput. Dat moet toch allemaal. Uh, oh. wat, wat is gek bij de, de gemeente dan? Dat wij dus nog steeds geen datum hebben wanneer, de, wanneer dat wordt uh, ingericht. Um, dus wij weten dus het museum niet. is het museum. Ja. En dat gedeelte is voor de, voor de gemeente? Ja, ja. We, hebben he, we hebben het hele kavel gebruikt. De ja. hele bouwkavel ja. is helemaal. Dus dat is helemaal van ons. Daar nemen wij onze verantwoordelijkheid ja. voor. Maar de, de omgeving eromheen, dat is gewoon gemeentegrond. Maar valt de nooduitgang daarbij? Dat valt onder het museum, denk ik. Ja, nooduitgang is van het museum. En daar ja. houdt, houdt het terrein op? op. Oh, okay. Ja, daar houdt het terrein op. We oh. hebben exact uh, datgene gebruikt wat we konden gebruiken. We hebben zelfs nog een klein stukje geruild op een gegeven moment. Um, om het helemaal zo te maken zoals we het nu willen maar hebben. Ik, ik vraag dat, want ik loop er wel eens voorbij. En dan mm. zie ik dus zeker nog 2, 3 meter uh, zand liggen eromheen. Ja, klopt. Dus ik dacht dat dat bij het terrein hoorde, nee, maar... Nee, dus de muur het. de grond in en dat, ja. de rest is van de gemeente. Ja, ja. Nou gemeente, ik zou zeggen luister en ja. doe mee. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Maar ik neem aan dat jullie uh, in gesprek zijn met uh, de, de verantwoordelijke ja. mensen die daar uh, wat ja. over te vertellen. Ja, dat is, het is moeilijk contact te krijgen. Dat is nu, natuurlijk, nu alles natuurlijk in Haarlem zit, is het... Uh, is het uh, dat mocht geen belemmering zijn. Nee, maar dat heb ik, ik hoor van veel geluiden uit Zandvoort dat het toch dat moeilijk is om contact te maken nu met de, met de ambtenaren daar. En um, het wisselt ook heel veel, dus we hebben al verschillende mensen op dat project uh, gehad met wie we dan contact moesten hebben. En, ja, ik ga daar dan zelf niet over, maar de voorzitter, is er mee bezig. De aannemer is er mee bezig, heeft toch gebeld van de week. De architect is er mee bezig, zit er bovenop. Want ja, ze hebben allemaal. Uh, ja, we willen ze het gewoon dat het open gaat op een ja, gegeven tuurlijk. moment. En dan ja, moeten dat... we plannen. En dat is, dat is het lastige ja, ja, ervan. Ja, ja, je bent afhankelijk van, ja, uh, bent afhankelijk van dat soort zaken. Wat, wat, wat komt er in het museum eigenlijk? Wat voor collectie komt er in het museum? Um, nou, het, de, de, de, het museum is een, uh, is een geschenk uh, aan Zandvoort door een particulier. En we starten dus ook met de uh, collectie van die particulier. Oké. Okay. Je, dan maak je eigenlijk kennis met, uh, met, met de, de man die er eigenlijk achter zit, die dat allemaal mogelijk heeft gemaakt. <coughs> um, en, um, uh, het zijn, eigenlijk, zijn collectie bestaat uit een grote verzameling schilderijen, uh, keramiek en zilver. En het gaat over Zandvoort? Het, de enige link met Zandvoort is eigenlijk hijzelf. Dat is HD, dus zeg maar. Uh, dat is de part partner. Okay. Ja, ja. Je hebt het ook wat vissen. Maar, ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> maar ze gaat het echt niet zeggen. Nee, nee, nee. nee Begrijpelijk nee, nee, nee. ook. Ja, nee, nee, nee. Um, de collectie, hè, daar begon jij ja. over. Uh, zilver en schilderijen. Welk, welke genre schilderijen? Welke welk, uh, uh, stijl? Welke stijl? Nou, het, het is, uh, het is uh, uh, uh, van. Tja, het jongste schilderij is denk ik ongeveer. Uh, ja, zo rond 1900. Het zijn, mm -hmm. uh, het zijn uh, erfstukken, maar ook de aangekochte stukken. En dat geldt eigenlijk ook voor het zilver. Dus ook een groot deel is, uh, of een deel is, is uit de erfenis. En een deel is weer aangekocht, is verzameld. Keramiek, dat is, uh, is eigenlijk allemaal bijeengezameld, verzameld. Ook ongeveer van rond 1900 tot en met uh, jaren 60 eigenlijk. Dus een, hij heeft echt een, je kan een heel mooi beeld zien van de uh, ja. geschiedenis van het, van het keramiek. Ehm... Mm um, uh, en uh, ja, het zilver is eigenlijk ongeveer, ja, dat is nog ouder zelfs, want dat, dat begint denk ik zo rond ongeveer 1800 tot, uh, ja, tot, tot, tot, tot midden 1900 ongeveer. En wat voor zilver is dat dan? Dat... Gebruikszilver. Gebruikszilver, ja. Ja. oké. Okay. Ja. Uh, ja, dat is echt zijn, uh, zijn ding. Dat heeft hij echt, uh, met heel veel liefde heeft hij dat verzameld samen met zijn partner, en hij is daar op een gegeven moment mee doorgegaan. Uh -huh. En dat proberen we op een hele ja, mooie manier eigenlijk uh, te presenteren, zodat het uh, voor de bezoeker interessant wordt. Ja, het is een mooi cadeau is het, is, ja. het, uh, is het voor jou ook interessant? Jij, hebt, uh, jij bent uit de kunst, hè? Ja. je hebt kunst gestudeerd. Ja, ja. En dan zie jij zo'n collectie. Uh, denk je van nou, uh, dat is mooi om te laten zien. Dat is ook een beetje mijn, mijn stijl. Uh, het, is, het, is een, het is een hele eclectische verzameling. En uh, ik heb natuurlijk ja, kunstgeschiedenis gestudeerd. En ja, uiteindelijk heb ik kunstnijverheid heb ik voor gekozen. Dus ik heb eigenlijk van al die aspecten. Vooral inderdaad van uh, de kunstnijverheid. Dus van, van, echt van, van meubels en van zilver, van schilderijen. Al die aspecten heb ik overal wel wat kaas van gegeten. Mm -hmm. En kan je ook in sommige dingen, oh. zeker als je het verhaal erachter kent. Kan je de schoonheid ervan inzien zeg maar op dat uh, dus van sommige dingen uh, zitten hele uh, aparte dingen bij. Het hoeft dan niet zozeer je eigen smaak te zijn. Maar vanwege de geschiedenis of vanwege het, uh, het gebruik van het object... Uh, kan het, kan het zo'n interessant verhaal opleveren dat, het, uh, ja, dat ik het zelfs interessant ga vinden. Is dat dan ook uh, de bedoeling uh, dat je of een stukje schrijft of een rondleiding geeft uh, bij uh, de collectie? Dus je zegt ik, ik zie dit. Ja. En als ik alleen maar zie dan is het voor mij een schilderij klaar. Maar als jij inderdaad zegt van uh, de historie of een stukje geschiedenis en je, je maakt daar wat onder. Ja. Is dat ook de bedoeling? Dat, dat men achter het schilderij kan kijken? Of ja. het zilverwerk? Ja, het is, het is uh, uh, voornamelijk de bedoeling geweest om uh, uh, datgene te tonen. Wat voor de, de initiatiefnemer uh, uh, belangrijk is. Dus hij heeft heel veel dingen verzameld en, en die gaan we dan tonen. die, die dan... Um, iets zeggen van wat hij, waar hij van vindt dat het belangrijk is dat het voor het nageslacht bewaard wordt. Ja. En dat is um, per individu natuurlijk heel erg anders. De ja. ene kijk vindt dat belangrijk wat bewaard moet worden voor de geschiedenis, en de ander vindt dat ja. weer. Ja. En dit is echt zijn persoonlijke. Zijn ding. Ja, ja. Zijn, zijn, zijn, het is zijn, zijn persoonlijke kijk. En het geeft ook een bepaalde tijdsbeeld weer. Be, beeld weer. Dus vanuit, uh, ja, uh, de, vanaf ja, de jaren 60. Als je tot 1900 ja. zit, dan uh, ja. na de 60e jaren. Ja, ja. Een, een hele eind terug mag je nu al zeggen. Ja, ja, nou, ja. Dan, hij heeft die objecten verzameld. Maar die objecten die werden dan voornamelijk ook verzameld weer in de jaren zestig. Toen er bijvoorbeeld helemaal of geen belangstelling voor dat soort objecten was. Ja. En uh, goedkoop was, vond hij dat heel erg leuk om te verzamelen. Omdat hij daar bepaalde interesse in had. En dat het toen ook nog betaalbaar was, zeg maar. Ja, ja. En nu worden dingen steeds uh, ja, veel duurder. Ja, hoe meer ja. interesse, ja. hoe duurder het wordt. Ja, ja, ja precies. Ja. gigantische ja. veilingen voorbij komen. Van ja. uh, miljoenen voor ja. schilderijen. Ja, nou, ja. En, ja. en die collectie, is die permanent of wordt die aangevuld of wordt er geruild? Ja, dat zijn we zeker van plan. We zijn, er is De grote zaal die er in het museum bevindt, die wordt echt gebruikt voor wisseltentoonstellingen. Ja. Dus de collectie die daar dan uh, vanaf september staat, die gaat dan uh, nou, over een klein jaar gaat die dan weer weg. Um, of wordt die zeg maar, ook dus doorgewisseld. Want er is zoveel dat we tussendoor ook kunnen wisselen. Ja. Um, en dan de kleine zaal. Daar is dan de, voornamelijk de zilveropstelling. En langs de wanden zijn eigenlijk de, de, de vaste schilderijen. Um, en dat, dat geeft dan echt een tijdsbeeld aan van wie die man is. Ja. En dat blijft. En daarin ook, kan ook gewisseld worden. Maar ja, als je zo'n grote collectie hebt, ja. zou je dat mooi ja. kunnen uh, roeleren. Ja. En ja, daarna willen we eigenlijk steeds uitstapjes maken vanuit de collectie. Uh, sommige dingen wat meer belichten. En daar ook zeg maar, bruikleen aanvragen we, uh, ja, nee. vanuit andere musea ja, bij krijgen. Dus, uh, en, je, ga je hele wisselende uh, tentoonstelling ja. doen? Van heel oud naar heel nieuw bijvoorbeeld? Of? Ja, het, is, het, is eigenlijk in de, het ligt eigenlijk een beetje in de bedoeling. Ik heb altijd gedacht van wat er bijvoorbeeld in het huidige Zandvoortse museum niet mogelijk is. Wil ik eigenlijk mogelijk maken. En dat is... Uh, nou, waar het huidige Zandvoortse in komt is uh, de veiligheid en uh, het klimaat. Ze kunnen, ze kunnen niet, uh, doordat ze niet een bepaald klimaat kunnen creëren, omdat ze geen uh, klimaatinstallatie mm. hebben, okay. uh, kunnen ze bijvoorbeeld gewoon bepaalde bruiklenen niet in huis krijgen. En die krijgen ze dan ook niet? Die krijgen nee. ze dan ook niet. Oh, okay. Dus men, men, uh, je nee. doet Zij een aanvraag bij een museum bijvoorbeeld en die komt dan kijken of jij ja. voldoet aan uh, een Oké. Ja. Okay. Oh, okay. ja. En dat is heel erg jammer. Uh, dat het zulke oude schilderijen zijn ja. waarschijnlijk ook. En gebruiksvoorwerpen. Ja, en ik heb, ieder heeft natuurlijk zo zijn eigen belang bij van waarom het museum er komt. En ik heb natuurlijk ook mijn eigen dromen en mijn, mijn, uh, mijn ideeën over wat ik heel graag met het museum zou willen. En het lijkt me bijvoorbeeld, en dat heb ik volgens mij al eens eerder verteld... dat ik, uh, het lijkt me echt fantastisch om al die schilders die ooit hier in Zandvoort geweest zijn... Ja. die zich door Zandvoort hebben laten inspireren om dat allemaal... in in, in één, één tentoonstelling, tentoonstelling te laten ja. zien. Ja. En dat is echt een grote rijkdom. En het is fantastisch om dus, dat uh, bij elkaar te zien. Dus één tentoonstelling die staat al vast. Ja. Oh, ja. Ben, ja, ben je die die, nou, als die als je als ooit. Je, als, ja. dat, als dat in je hoofd zit, hè, ja. ben je daar nou al mee bezig? Dat je ja. al met een papiertje hebt van nou, die ken ik en die, die heeft zo'n antwoord geschilderd? Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ja. Ja. Dat, boek, dat boek geschreven. Dat is want het ligt er al uh, een hartstikke ja. kaart verkocht. En daar wil ik eigenlijk nog een tweede exemplaar van maken. Dus dat, dat wordt dan dubbel zo dik. En uh, ja, er zijn echt wel 500 schilders geweest die ooit hier geweest zijn ja. of gewoond hebben of ja. zich een paar een dagje zijn geweest. En die zich door Zandvoort hebben laten inspireren. En die het, het, het, het vissersleven zo mooi vonden dat mm -hmm. ze dat uh, op doek hebben vastgelegd. Het is dus eigenlijk net Zandvoort kan zich eigenlijk gewoon meten, ook als, als een, een, een schildersdorp als katwijk of bergen ja. aan zee. Ja. Ja. Het, is het enige wat ze Ja, het was, het had, had alleen, we hadden hier geen kolonie van uh, schilders. Alleen, uh, het is meer van, van horen zeggen van, ja, je moet ook eens gaan kijken. Ja, je moet maar ze kwamen eens, uh, wel allemaal. Ja, ze kwamen allemaal, ja. ja. ja het, is, het doet het niet uh, onder nee. voor, zo, van, van die andere schildersdorpen. Ja. Dus jullie museum is eigenlijk ook een beetje een aanvulling van het Zandvoortsmuseum. Ja, Tot, ja, ja. Ja. Ja. ja. Ja, ja. Ja, als we dat... Kijk, daar, ik moet natuurlijk wel heel erg oppassen dat je dus niet in het vaarwater komt van, nee. van, van, uh, van het Zandvoortsmuseum. En dat wil ik ook helemaal niet, we willen wil elkaar echt aanvullen. Ik, bedoel, ik heb al gesprekken gehad met heliansen. Ja. en onze ideeën daarover hebben we al uh, met elkaar geventileerd. Dat we echt willen gaan samenwerken, um, dus het dus betrekt mij ook bij, bij, alle, bij allerlei dingen die nu allemaal spelen. En, uh, want ze ziet ook wel van, nou ja, dat we elkaar alleen maar kunnen versterken en zo zie ik het ook. Ja en dat we eigenlijk gezamenlijk en ook met de andere culturele verenigingen Zandvoort op een hoger cultureel plan willen tillen. Ja, top. Dat is eigenlijk wel het doel eigenlijk. Nou, het, is ja. weer, het is weer een heleboel. Ja. En, uh, uiteraard is er uh, straks eind augustus nog wel een keer wat te vertellen. Hoop ja, ik. ja. Oh, zeker. Ja, hoor, dan zeker zijn we Als we heel, zo richting, uh, ja. richting de opening Open. gaan, dan ja. hoop ik dat je uh, nog meer mag vertellen. Ja. Ja. En, uh, ja. Ik ga ook niet zitten vissen. Ja. <laughs> maar goed, uh, nee, goed maar maar ja. Dat, ja. dat is ook logisch. Ja. En, uh, uh, dat is in het begin ook gezegd bij, uh, bij de opzet van het museum. Ja. Dat hebben we ook gevolgd. Uh, ik ben zeer benieuwd uh, naar de collectie, want dat geeft ja. toch een kijk achter uh, de man en de partner. Ja, ja. En dat, dan leer je de mensen ook kennen. Ja. ja. En dat is meer dan zijn naam. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja. Uh, ik uh, hoop voor je dat het heel snel droog wordt in het, uh, in het museum. <laughs> ja. En dat het ge, uh, je, nou, je bent al aan het inrichten met, met, met meubilair. Ja. Daarna komen de mooie schilderijen, het ja. zilverwerk en de keramiek. Ja. En kom dan zeker terug om te vertellen wanneer de datum vastgesteld is voor de opening. Dat ga ik zeker doen. Okay. Marian, ja. bedankt. Graag, dankjewel. Graag gedaan. Leuk. Mink de Vil hebben we nu als uh, muziek. Doe maar eerst een klein stukje muziek en daarna pakken wij een stukje uh, agenda op. Oké? Okay? A lady killer. Think you're so slick. Well, alright, <laughs> brother Johnny. Coast, Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right, mm -hmm. Sister Sue, tell me, baby, what are we gonna do? And she said, take. que mi carro, sí. Esta saque te quiero. Pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión y mi radio. Ahora quiere llevar mi carro. No me haga así, Rosita. Ven aquí. Eh, hey. esta que salá, Rosita. Oh. We hebben nog tijd en we gaan nog even de agenda uh, doen. Uh, tot 23 juni is er nog steeds de, de expositie Frisse Wind met Ada Breedveld en Lisbeth Mil Milor in het Zandvoortsmuseum. Vandaag, gisteren was dat ook, is de open dag Begraafplaats Zandvoort met uh, een rondleiding langs historische graven van half elf tot één uur. En in de, in de aula van de, van de, van de, op de begraafplaats is een expositie van bijzondere graven. En dan kunt u ook de graftrommels bezichtigen. Dus dat is vandaag. Um, vandaag is ook een live optreden van de Engelse schoolband Rayburn Valley High School op het Raadhuisplein. En dat begint om twee uur. Morgen is er een koorconcert lente in de Agatha-kerk. En die begint om half drie 30 mei is er een regenboogborrel. Uh, Rosé aan zee voor jong en oud in uh, Strandpavillon aan zee. Dat is nummer 12. Van half 6 tot half 8. En 4 tot 7 juni dan is er weer de wandelvierdaagse. Ben, ja, daar gaan we het zo over hebben. En daar gaan we het zo over hebben. Dus uh, daar horen wij uh, na het, het tweede hm. uur. Ja. Zand uh, wordt live bij strandpaviljoen Mango's, 9 juni. 14 juni, de Theo Hilbers vismaaltijd op het Gasthuisplein. Ga kaartjes kopen, want eh, op is op, en 250 is 250. Ja. En de regio mag ook komen, dus Zandvoorters, als je wil aanzitten, ga dan een kaartje kopen. 15 juni is het evenement 24 uur. Diverse activiteiten en evenement in Zandvoort. CFM is de hele dag live aanwezig in Amsterdam Beach. En er is een vol programma. En wij gaan eh, nu afsluiten en dan gaan we straks nog een klein stukje verder. Tot straks, Tot straks na het nieuws. to me